Ja, je is weer naar huis gelopen en je was duidelijk vreedkwaad, hè? En wie woont er daar op die kruisvest? En wel, een zekere Kiet Moon. U stond blijkbaar op het punt om te vertrekken, meneer Moon. Ja, ik heb straks een vergadering in Brussel, maar ik kan u wel even te woord staan, hoor. Uh, geen probleem. Uh, Willen we iets drinken? Uh, Rustig nee. zitten? Nee, dank u dank u, Dank u. Uh, we zullen u niet te lang ophouden, maar uh, we hebben een paar vragen in verband met een persoon die wij al een tijd in de gaten houden. Je uh, hebt het over Mario Van U weet dat wij Van Hille schaduwen. Dan heeft hij mij toch de waarheid verteld. Oh, hij is sukkelaar dan toch geld op? Enfin, neem me niet kwalijk, nu heb ik zelf een drankje nodig. Uh, jullie nog altijd niks? Nee, uh, hoe komt het dat jij Van Hille kent? Uh, vanwege mijn job. Ik ken een bedrijfje dat software verkoopt voor labo-analyses en beveiligheidssoftware om precies te zijn. Een Zweeds bedrijfje? Uh, nee, nee, nee, nee, hoor. Het is een uh, solied Vlaams bedrijfje. We zijn een spin-off van Leernuit in huis zaliger. Ah. We zijn met een paar mensen gelukkig op tijd uit dat debak al gestapt en daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad. Onze zaak draait heel goed, moet ik zeggen. U bent Zweeds staatsburger? Ja, inderdaad. Ja. U spreekt erg goed Nederlands. Dank u, maar ja... Ik woon hier dan ook al bijna 15 jaar. Je deed dus zaken met PC-busters. Dat betekent dat je Frank Keldorf gekend hebt. Ja, heel goed zelfs. Waar heb je hem leren kennen? Op een internetbeurs in Frankfurt. Een jaar of drie geleden. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de technologie... die ons bedrijfje aan het ontwikkelen was. En hij beloofde ons te helpen om internationaal door te stoten. Dat deed hij zomaar belangeloos? Natuurlijk niet, inspecteur. Frank was zakenman, hè. Zaken doen is geven en nemen. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Uh, vorige week zondag Waar? Ja, dat ligt een beetje gevoelig Niet voor mij, ik ben een vrij man Maar ik veronderstel dat Frank familieleden nagelaten heeft En ik wil zijn reputatie niet... Ik ga een gok doen Je hebt hem voor het laatst gezien in Lissewegen, In de Cupido hm? Oh, je weet er al van Dat betekent dus ook dat je syndicalier kent Kende Ja, vreselijk hè, wat me daar gebeurd is ik kan maar niet geloven dat iemand zoiets kan. Hoe goed hebt je haar eigenlijk gekend? Oh, zo goed als je een kunt kennen, een commissaris. Eerlijk gezegd was mijn type niet, dus ik heb nooit echt veel met haar te maken gehad. Maar ik had wel sympathie voor haar. Ze was heel levendig, heel uitbundig en zo. En zij en haar team konden bijzonder leuke feestjes bouwen, dat kan ik u verzekeren. Nou ja, en die leuke feestjes, werden die dan soms ten huize van Geldof ingericht? Dat gebeurde regelmatig, ja. ja. Er was toevallig zo'n feestje gepland verleden week dinsdag. Gij werd daarop uitgenodigd? Ja. Frank wilde mij introduceren bij een of andere Spanjaard... die een softwarebedrijf in Barcelona heeft. Nou, ik ken zijn naam niet. En was daar nog iemand anders uitgenodigd? een of andere minister, ja. Maar verder niemand. Toch niet Urbain de Beulen? De Beulen? Nee, nee, nee. Die was die, die ken ik tamelijk goed. Die komt namelijk ook regelmatig naar Cupido. En hij is niet de enige minister. Ja, sorry als ik wat preuts klink, meneer Moon, maar gij hebt blijkbaar weinig last van complexen. Hè? Je vindt het doodnormaal dat Frank u af en toe in dat luxebordeel liet zwaaieren. Hm? En zelfs op tijd en stond gewoon bij hem thuis. Of begrijp ik dat verkeerd? <laughs> uh, nee, dat uh, begrijpt u heel goed. En sorry dat ik het u vlak even moet zeggen, maar. Klinkt zeer preuts, ja. Seks <laughs> en Zij geld gaan heel goed samen, hè? Dus van alle tijden. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Goed, meneer Moen. Maar als je wist dat Frank Geldof en zijn gezin vermoord zijn. Mm -hmm. Dat Cindy Carlier vermoord is. En als je bovendien wist dat Mario van Hille die moorden bij Geldof misschien op zijn geweten heeft. Waarom hebt je ge dan geen contact met ons gezocht? Ja, ja. Het is een netelige zaak, weet het. Niet. Ja. Ik heb geen minuut geloofd dat Mario dat echt gedaan kon hebben. Ik heb je me al ondervraagd? Ja. ja. Ik heb toch zelf gezien wat voor iemand dat is? Hij is een alcoholieker. Iemand die eigenlijk niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zijn vrouw is al niet veel beter. Maar je hebt blijkbaar toch ooit vriendschap met hem gesloten? Oh, vriendschap, commissaris. Ik heb Mario een paar keer ontmoet bij PC Busters. vond hem heel interessant, heel sympathiek. We zijn een paar keren samen gaan eten. We zijn regelmatig iets gaan drinken. En jammer genoeg heb ik daardoor snel ontdekt dat hij eigenlijk een alcoholieker was. Ik heb hem dan willen helpen, Jij zei een barmhartige Samaritaan, of wat? Nee, commissaris. Mijn vader was ook een alcoholieker. Oh. Ik heb hem als kind zien aftakelen. Hij is gestorven toen ik een jaar of twaalf was. Ja, sorry. Ja, uh, vertel verder. Ja, er is niet veel meer te vertellen. Hè? Mario is anderhalf jaar geleden ontslagen. en is daar regelmatig hier bij mij verschenen en vond nergens nog werk. Ik heb gewoon. Ik heb geprobeerd om hem er bovenop te helpen. Ik heb hem zelfs financieel gesteund. Maar ja. Eh, ...evolueerde van kwaad naar erger. Is van hele ontslagen wegen zijn alcoholisme? Ja en nee. Hoezo? Ja, ik vrees dat er nog een andere reden was, commissaris. Ja? Mario had iets met Marlies Pauw. Marlies Pauw. Ma maar Frank Geldof wou ook iets met Marlies Pauw. En ik vrees dat... Ja, ...dat Frank simpelweg geen concurrentie was. Mijn ogen, hmm? hij zit toch nog altijd binnen? hè? Affirmatief, commissaris, Hij is de laatste tien uur niet meer uit zijn huis geweest. Ja, dat is goed. En zijn gordijnen zijn de hele tijd toegebleven. Hè. Volgens mij is die mensen, madame, de kater aan het uitslapen, van hier tot in zweven hebben. Je staat over van de wagen gereed. Ja, ja, je staat achter noek te draaien. Hè. En ik is als al de Ziestraat nu klapt nee. Zeg, ja. dat is uw peu zo toch niet? hè? Wat het doet, voor wat? Maar zit die verdomme uit de weg? Geblokkeerd de halve straat, slimmeke. Wacht, ja, dat is over. Kies, Guido, kom, uh, duw op die bel. Oké, okay, achteruit. Ik ga dat venster inslaan. Pieter, zou je niet liever vragen... Dan... Oh. Te laat. een Jaart. Dat is ook slim, he, van u, commissaris. Ja. Had oh, toch iets gezegd? Mijn wil er een slotenmaker mee ja. En pas op, je zit van alles in een tapieplein aan het vullen, man. Ja. Enfin, nog vuller aan het man. Pieter, de vogel is gaan vliegen, hè. De deur naar de koers staat open en er staat een trapladdertje tegen de muur. Niet, Ik ga gewoon boven kijken. Dat was te denken. Was dat hier nu zo stom te kijken, slimmeke? Hoe? Dat is uw schuld, hè? Hij waart verantwoordelijk voor de bewaking hier. Kom op, commissaris, vier zijn bilken zijn geen moment geweest. Vier zijn bilken? Heb je die twee kwiepussen hier alleen achtergelaten? Die moeten godverdomme zelf constant in het oog worden gehouden. Zeg, konden wij weten dat Vanille langs achter ging ontsnapt? Dat gebeurt alleen maar in de cinema. Pieter, niet een nieuw slachtoffer, hè? Els, een vrouw. Ze ligt boven in het bad met haar polsen overgesneden. Super. En ze heeft een briefje achtergelaten. Hier. Ze heeft zelfmoord gepleegd omdat ze het allemaal niet meer zag zitten... ...en ze wenst Mario het allerbeste met haar. Met haar? Ha? Er staat niet bij wie ze daarmee bedoelt, maar... ...we hebben nu zo wel een idee, hè? Nou ja, Verwittig Vermeer en dokter Tjutschewski. Okay. Zorg dat Van Hille onmiddellijk gesijnd wordt en start een buurtonderzoek. Ja, ingerukt. Mars. Ja. Wat gaan wij doen, Pieter? Wij gaan regelrecht naar Marlies Pauw natuurlijk. Ten eerste omdat we nu wel een pak vragen te stellen hebben. En ten tweede... Omdat je denkt dat Van Hille bij haar zit. Dat zou me niks verwonderen. Kom aan, hop.